Volgens een woordvoerder van het Galapagos National Park is publiekstrekker George ongeveer 100 jaar oud geworden. Hij werd gisterochtend door zijn vaste verzorger doodgevonden. Waaraan hij is overleden wordt nog onderzocht. Sinds 1972 hebben biologen geprobeerd om het dier ver te krijgen dat hij zich voortplantte, maar dat is nooit gelukt. De beheerders van het park willen de schildpad opzetten en tentoonstellen.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 Latenhoekje van Jan Eemhout. Goedemorgen, vorige week toen liet ik Tobacco Road horen in een uitvoering van Edgar Winter. Een van de honderden uitvoeringen die van dat nummer bestaan. Het werd in 1960 geschreven door John B. Loudermilk. John B. Loudermilk, prachtige naam. Um, en uh, die maakte daar een hele tamme vierachtige uitvoering van, maar het kan ook anders. De mooiste uitvoering uh, wil ik uh, jullie niet onthouden vanochtend. Die is van Eric Burden en War. Uh, komt uit 1970, komt van het album Eric Burden declares war. Buitengewoon vreemde, vreemde plaat waarvan je je voortdurend bij beluistering afvraagt... had daar nou niet iemand bij kunnen zijn die had gezegd... jongens, het is leuk, maar je moet ook ergens een beetje afronden op een gegeven moment... Vandaar een, een iets wat verknipte tobacco road. Want de originele versie die duurt, ik geloof, 14 minuten of zo. Ja, en dat improviseert maar een endweg in het middenstuk. Dus dat gaan we niet doen. En dat komt een beetje door uh, vorige week, toen ik een andere versie liet horen. En daar wil ik een beetje op doorborduren. Want ik liet vorige week ook een uh, nummer horen van Pacific Gas and Electric. Een band die eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, enig succes had. Eén hit, Are You Ready? Uh, van hun Blues Buster. Dat is de band op zijn best. Het was een ontzettend goed beentje met een vreselijk goede zanger. Pacific Gas en Electric. Nou, vraag me niet waarom, maar uh, ik wil gewoon Clarence Frogman Henry laten horen. Die had in 1956 een hit, Ain't Got No Home. Uh, en daar kreeg hij de bijnaam uh, Frogman uh, van. Je hoort zo vanzelf waarom. Daarna had hij... Uh, als ik het wel heb in 1960 61 nog een paar bescheiden hits, onder andere I don't know why I love you, but I do. Nou, die had hij wat mij betreft helemaal niet hoeven maken. Tot volgende week. I'm a lonely boy. I got a voice. Ook zo, uh, um, um, en dan deed ik dan op mijn adem naar, naar, uh, ja, naar binnen. Hè? Maar dat kan ik niet meer. Ho, ho, goed, dankjewel Jan Nemaus. Uh, een kort verhaal nu van Matthijs van der Harst uit Arnhem. Hij deed de school voor journalistiek en hij schrijft korte verhalen. Hij is 25. En hij benaderde me op Facebook en vroeg of, uh, of hij hier in het programma een verhaal mocht vertellen. Ik zei, nou, kom maar op. De winnaar. We vechten met zwaarden achter in de tuin. Zwaarden van takken uit het bos en spijkers uit een doosje in de schuur. Ik kijk tegen de zon in. De hond gromt en springt onrustig heen en weer. Zijn tong hangt uit zijn bek. Als mijn neef op mij afstapt, loopt hij hem voor de voeten. Mijn neef is twee jaar ouder dan ik en sterker. Hij vecht met één hand op zijn rug. Hij slaat en slaat en gaat maar door. Mijn vingers doen pijn maar ik wil niet loslaten, ook al wil ik niet meer. Het krullerige haar van mijn neef zit tegen zijn hoofd geplakt. Hij heeft meer sproeten dan de vorige keer dat ik hem zag... en ook in de rest van zijn gezicht is hij veranderd. Auw, roep ik. Hij raakt mijn duim. De hond begint te blaffen en springt tegen hem op. Mijn neef blijft staan en tilt zijn zwaard op. Hij slaat de hond van zich af. Ga weg, roept hij, en de hond valt in het gras... Hij kermt en rolt over zijn rug, maar krabbelt snel weer overeind. Stom beest, zegt mijn neef, en hij kijkt van de hond naar mij. Ik raak die helemaal niet. Hij stapt op me af en begint weer met slaan. Hij komt steeds dichterbij en laat me naar achter stappen tot ik niet verder kan. Tot ik de struik voel prikken in mijn rug en slaat dan mijn zwaard uit mijn hand. Hij lacht en zet zijn zwaard tegen mijn keel. De punt prikt in mijn huid. De hond blaft van een afstandje. Geef je over, zegt hij. Dan roept mijn moeder. Ze staat voor in de tuin op het terras en vraagt of we zin hebben in een ijsje. En leg die zwaarden even weg, roept ze. Tante mimiek krijgt de hoofdpijn van. Als we voor de vriezer staan, klettert het vliegengordijn nog na. Welke smaak willen jullie? vraagt mijn moeder. In de la liggen ijslollies. Een gele, zeg ik. Mijn neef kan niet kiezen. Hij veegt het zweet van zijn gezicht... Weet je het al? Vraagt mijn moeder. Van haar mag de vriezer nooit lang openstaan. Mijn neef schudt zijn hoofd en haalt zijn neus op. Eh... Zegt hij. Hij knijpt met zijn schilpaddenogen. Een bruine. Mijn moeder pakt een schaar uit de keukenla en knipt de ijsjes open. Om de onderkanten vouwt ze velle keukenrol. Alsjeblieft, zegt ze. Tante Mimi zit onder het zonnescherm. Ze drinkt wijn en rookt een sigaret... Er staat een asbak op tafel die er anders nooit staat. Zo, zegt ze. Wie heeft er gewonnen? Er loopt een vlieg over haar glas. Ik, zegt mijn neef. Hij gaat op de stoel naast mij zitten. Doe je wel een beetje voorzichtig met je neefje? Vraagt ze, terwijl ze met haar hand de vlieg wegjaagt. Mijn neef knikt. Mijn duim klopt. Ik sabbel op mijn ijsje en zuig de smaak eruit. Het smakeloze stuk bijt ik eraf. Mijn neef legt het vel keukenrol dat om zijn ijsje zat op tafel. Kijk, zegt hij. Ik hou hem gewoon vast. Ik knik. Als hij niet kijkt druk ik mijn ijsje tegen mijn duim. Eigenlijk vind ik het sap lekkerder dan het ijs zelf. Als het ijsje op is, zuig ik het zakje leeg tot er niets meer uitkomt. Mijn neef vraagt. Nog een potje? Ik twijfel. Of durf je niet? Ik durf geen nee te zeggen. We lopen het terras af naar het open stuk achter in de tuin. De hond ligt in het gras in de schaduw van de schuur. Mijn zwaard ligt nog bij de aalbessenstruik, waar al rijpe, rode bessen aan hangen. De hond kwispelt met zijn staart. Hij heeft iets in zijn bek en kluift eraan. Hé, hey, roept mijn neef. Kutbeest, afblijven. In het gras liggen houtsnippers. En dat was Matthijs van der Harst. En wat vindt u ervan? Mag hij meer verhalen leveren? Nou, laat het maar even weten. Het goede leven, @karo.nl Of uh, op Facebook, Adeline van Lier. Uh, ben benieuwd. Uh, we gaan het... Uh, heel raar, dit is echt heel vreemd. Voor het allereerst in het bestaan van dit programma... gaan we nu het mysterie van Emily spelen. Uh, nou, ik, ik heb natuurlijk waarschijnlijk hele andere luisteraars... dan, uh, dan uh, tussen drie en vier... Uh, ja. uh, dus misschien gaat er wel helemaal niemand bellen om mee te doen. Maar uh, uh, laat u verrassen. Jan Emaus uh, is de bedenker en de, en de maker van dit spel. Uh, dat gaat erom. Uh, hij schrijft een tekst. Heeft hij ingedeeld in drie fragmenten. En u, luisteraar, moet raden over wie het gaat. En als u het na het eerste fragment al weet. We moeten bellen met 0800-1121, dat is gewoon wat is. Dan, uh, nou, na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Het nou, is de nacht van het goede leven. Een knijpkatje is nooit weg. En na het tweede fragment nog twee. En na het derde nog eentje. Nou, uh, goed, uh, hier komt het, uh, het eerste fragment. Natuurlijk, je overgrootvader zou er helemaal niets meer van snappen als hij voor de grap een dagje zou mogen meedraaien tussen ons. Gewone stervelingen. Niks paard en wagen, zilveren vogels, automobielen, kleine wereld, dat weten we. Maar het gaat hard momenteel. Een jaar of tien geleden hadden we het belachelijk gevonden: al die mensen staren naar een piepklein schermpje in hun handpalm. In de trein, op straat, op de fiets, op de wc. We communiceren ons, suf. Zo lijkt het. Contact willen we. Met alles. Met iedereen. Hoe verder weg, hoe beter. Wie naast je zit in die trein is onbelangrijk. Die kan je gewoon een hand geven. Niks aan. Op zijn minst een beetje raar, toch? We kunnen mensen het eeuwige leven geven. Je held aanraken hoeft niet. Dat willen we toch niet meer? Maar zien des te meer, dat had die held nooit kunnen bevroeden. 0800-1121, als u denkt te weten. En we gaan weer luisteren. Oh ja, oh, ik was laatst op Terschelling. En toen sleepte mijn vriend Harry mij mee naar het tankstation op Midsland. En daar stond aan de pomp singer-songwriter Jens Smit. Hij was al een eind op streek in de voorrondes van The Voice of Holland. Maar hij viel helaas af. Daarom hier, hier een eigen nummer van hem. sitting in the sun Jens Smit uit Ter Schelling. Succes Jens. Uh, aan de telefoon hebben we Venno. Goedenacht Venno. Oh, goedemorgen Venno, sorry. Ja, Adeline, goeiemorgen. Zit je in de auto? Ja, kun je me zo goed verstaan? Ja, ik. Uh, uh, versta je uitstekend. Waar ja. ben je zo vroeg al naar op weg? Uh, Antwerpen, Luik en dan Aken. Vlak voor Aken in België moet ik zijn. Oké, okay. en, en, en zo wat? Tegen acht uur. En, en wat moet je daar doen? Uh, ja, jouw collega, hoe uh, heet De jong uh, van uh, de vrijdag, die vraagt altijd raad wat hij rijdt. Hè? Maar ja. <laughs> Ik moet daar uh, schoonmaakmiddelen lossen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Goed. Hey Fenno, uh, wat denk jij dat het is? Of wie? Of wat? Of whatever. Ja, nou, ik dacht dus, omdat je het zo over telefonie en alles hadden, dat het uh, om de uitvinder van de telefonie ging. Oh, wat grappig. Uh, dus dacht ik aan Alexander Graham Bell. Ja. Nou, ik vind het heel grappig, dat is helemaal fout. Ja, ik dacht eventueel ook nog aan de handen, maar dat nee. is degene die de platen heeft uitgevonden. Nou, die is het ook niet, dat wil ik dan wel verraden. Nou, die is het ook niet. Nou, eh, goed, okay. ik blijf luisteren, maar ik zal straks nog een keer bellen. Ja hoor, als je het weet, dan bel je rustig nog een keer. Een goede rit, Venno. Ja, oké. Okay. Hey, Hé, John. Hallo, uh, Adeline. Ja, nou, John uh, uit Den Haag. Uh, wat, ben jij, ben jij bent echt de hele nacht wakker, hè? Ja, ja, ik zit lekker mijn focusjes schoon, ik moet een beetje computer naar jou te luisteren. Heerlijk man, tot Ah, nou, waanzinnig. Goed, wie denk je dat het is, John? ik uh, dacht Facebook. En waarom Facebook? Voor de aanwijzing. ja, uh, je kunt hem raken, je kunt nou hem nou zo zien. Ik weet niet, ik had zo'n vermoeden gewoon Facebook een ingeving Zeg ik. Ja, ja. Nou, ik vind het wel grappig bedacht, maar uh, het is toch niet goed. Net niet. Dus jij moet ook blijven luisteren, ja? Ja. Nou, Oké. Okay. Hier komt het tweede Dankjewel. fragment. Dag John. Doei. Stel je voor, ze proberen het je uit te leggen. Dat je voor altijd jong bent. Dat je de hele wereld kunt overtrekken en op alle plaatsen te zien en te horen bent. Desnoods op twee continenten tegelijk. Dat de recensies uitzinnig zullen zijn. Oké, okay, je bent er zelf niet helemaal bij, maar de gedachte trekt je wel aan... Het was de laatste tijd nogal ploeteren vanwege de onvermijdelijke, voortschrijdende tijd. Je kleermaker is er maar druk mee, dus dat zou allemaal niet meer hoeven. Maar zouden ze je repertoire na die tijd niet wat saai gaan vinden? Wel, nee. Jouw werk kan nog vijftig, honderd jaar mee, zeggen ze. Vijftig jaar? Ah, oh, dat ben je zelf nog niet eens. Sterker nog, dat wil je niet eens worden... 0800-1121, als u het denkt te weten. En wat gaan we draaien? Uh, oh ja, uh, Kelly Hogan. Nou, prima zangeresje. Uh, nou ja, uh, doet uh, meestal backing vocals, vocals van anderen, van grote sterren. Maar hier weer een eigen album. Ja, uh, yeah, nou, titelnummer maar. Beetje raar. I like to keep myself in pain. Hmm. myself in pain Even when the sun is high Shining on the olive trees There's still a shadow in my eye And that shadow must be yours come to Me so, I like to keep myself in pain. Nou, best lekker: een beetje, uh, hoe noem je dat nou? Um, ja, een beetje country? Nou, ik ja, oké. Okay. Goed, uh, Kelly Hogan was dat. Aan de telefoon Marleen. Goedenacht, Marleen. Goedemorgen. He, ik moet even wennen, hoor. Het is licht. Het is licht, ja. Dat kan jij daar niet zien, hè? Nou, Marleen, ik, ik, ik ben al die jaren ervan uitgegaan... dat jij toch ongeveer tegen vieren wel even onderuit zakte en in, in slaap viel. Nee. <laughs> en het wordt steeds erger. oh, oh. <laughs> dat nou, ik, ik ga steeds asociale slapen. Oh, je bent echt een dagslaper geworden. Ja. <laughs> nou, ja, goed. nou heeft het misschien ook wat met de situatie te maken. Hè? Ik heb je vorige keer verteld dat ja. mijn broer is overleden. Ja. is. ben je toch erg mee bezig? Ik weet het niet. Nee. Maar ik, ik, ik laat het maar gelaten gebeuren en... God weet of het nog komt. Nou, ik moet je zeggen, door die luisteraars begin ik erover te denken... om ook een radiootje bij mijn bed te zetten. Wat uh... zeg je? Want je bent slecht te horen. Ah, mm. Nou, de luisteraars verstaan me wel. Nou, nee, ik, ik zit erover te denken om ook een radiootje bij mijn bed te gaan nemen. Maar wat ik nu doe is... Uh, ik word wakker midden in de nacht en dan ga ik gewoon een uh, boek lezen. Ik ben nu bezig met, die, met de nieuwe Grunberg. Dat is eigenlijk de enige manier waarop, waarop ik nog echt substantieel kan lezen. En meestal ook om vijf uur wakker. En als, dan lees ik zo tot uh, half acht. Nou, dan, Zo krijg je wel een boek uit. Nou, dat doe ik ook al jaren. Ik, ik, ik lig in mijn bed te lezen en te puzzelen. Ik ben dus omringd door mijn boeken. Ja, ja. <lacht> mijn blaadjes en zo. Waar ben je op dit moment in, in bezig? Ik ben op het ogenblik even niets aan het lezen. Oh. Ik, uh, ik ben even met mijn hersens te veel bezig. Dan word ik afgeleid door mijn gedachten. Ja. Dus ik werp mij in domme puzzeltjes. Oh, dat is ook heel goed. Dat leidt dan af. Want oh. Dan moet je even goed blijven kijken. Ja. He, dus dat gaat er. Maar wat heb je een heerlijke uitzending gehad vandaag. Ja, vond je het leuk? Ik vond uh, twee dingen buitengewoon fijn. Dat was uh, die lessen in alleen zijn. Ja. Dat uh, alsof mijn leven aan mij voorbij trok. Mooi, hè? jonge blommen hoor. want ik ken het, ik ben nu, nou in oktober werd ik 69 en ik ben dus op één uitgeleider na, ook eigenlijk altijd alleen gebleven. Uitgeleider, <lacht> Ja, dat is het wel. Het dus één mislukte poging. Als je poging. denkt van nou, dan nou heb ik het toch gevonden ja. en die meneer die besluit na een jaar of vier, dat zegt hij je dan nog niet, dan moet je eerst nog anderhalf jaar over doen voor je dat uitgevonden hebt dat hij toch een ander wil. Ah oh, ja, nou gezellig. Dus, uh, maar goed, daar gaan we het nu niet nee, over, gaan hebben. We nu over hebben. Maar die vond je heel mooi? Ja, Maartje ja, Duin en zijn uh, Een heleboel herkenbare ja. dingen. En de oude wijze vrouw zit dan ook van... At, ja, meisje. Maar dat <lacht> wordt allemaal wel rustiger, hoor. Ja, ja, ja. Maar weet je wat? Ik zat te denken, ik weet helemaal niet of het waar is... maar ik heb het gevoel dat, er, dat het aantal alleenstaanden groter wordt. Ja, natuurlijk. Maar dat heeft de hele constructie van ons leven ermee te maken. We zijn... Vrouwen zijn niet meer afhankelijk eh, nee. eh, maatschappelijk en economisch. En dat heeft natuurlijk een enorme toestand teweeggebracht. Ja. Want we hebben het niet meer nodig om te trouwen als we ouder worden. Dat we, we kunnen voor onszelf zorgen. En, eh, nee, ja. maar ik denk ook, hè, los van, van al dat soort grote... sociaal-maatschappelijke eh, verschuivingen die er toch zijn... Eh, denk ik ook um, uh, dat... Ik, ik zie dan jonge mensen om mij heen die die volgens mij gewoon veel, veel te veel eisend zijn. Die, die, die, ja. ja, dat heeft een situatie, We hebben het niet meer nodig... dus we kunnen veel eisend zijn. Ja, maar het, ik, ik vind het toch saaier in je eentje, of niet? Uh, uh, maar nou, nee? uh, ja, God, uh, ik kan een, uh, een jolig verhaal ophangen... en dat is maar half waar. <lacht> ja. En ik kan een, een niet-jolig verhaal ophangen... en dat is ook half waar. Ja, precies, je hebt helemaal gelijk. Uh, je went eraan en het heeft uh, een heleboel voordelen... En uh, soms een heleboel nadelen. Ja, zo is het. En zo en is het ook. En dat krijg ik met, ja. nou in die situatie. Het gaat gelukkig met mij weer wat beter. Maar met dat ziek zijn, met die darmen. En ik rijd dus geen auto. Nee. Nou, dus naar het ziekenhuis moeten en dat soort dingen. Dat nou, ik gedoe. heb een, een, ja. een, een, een engel van een buurvrouw die ja. mij altijd rijdt. En boodschapjes met me. Ja, nou, fantastisch. En, of voor me doet als dat nodig is. Noem Anders was ik, was ik aan de heiden overgeleverd geweest. Nou, hoe heet ze? Gaan we straks een plaatje voor het draaien. Doe dat. Ze zal nog niet wakker zijn, dan zal ik het er vertellen. En als ik denk aan mijn broertje ook, hoe die zijn laatste maanden... ondanks al zijn misère, maar in zijn eigen huis met zijn vrouw... die, nou ja, daar zijn geen woorden voor, draai ook maar een plaatje voor haar. Oké. Okay. Voor Vera zijn geen woorden, dat, is, dat kan ik je niet beschrijven. Oké. Okay. Maar ook omringt zijn kinderen ook, die daar uh, zelf gezinnen hebbend en werk hebbend... Uh, eigenlijk altijd om de buurt s'nachts sliepen om te zorgen dat er iemand in zijn buurt was als er wat was en dat Vera ook een beetje slaap kreeg. Ja, ja. En hem verzorgde en hem verpleegde en uh, zijn kist hebben beschild Oh god, die kinderen... Dan denk ik, ja, dat krijg ik niet, want dat heb ik niet. Nou, ik denk dat ze ook wel heel erg van hun tante houden. Nou, ik heb bij mijn zusje, bij, bij, bij mijn nichtje, wel een kist besteld. <laughs> een mooie beschilderde kist. Oh, denk, hij was zo mooi. Ja. Zo mooi, ja. met motieven uit zijn eigen werk. Want hij zat officieel in het onderwijs en daar was hij ook fantastisch in. Maar hij was ook kunstenaar. Oh, nou, wat leuk. Nou. En uit zijn hele leven altijd is hij creatief geweest. Ja. En uit zijn, zijn laatste schilderijen, die hij ook met schablonen heeft gewerkt en zo. Okay. Daar hebben ze dus een kist mee beschilderd en de kleinkindertjes hebben nou, daar Nou wil ik ook weten. zijn naam weten. Joost. Joost, oké. Okay. Mijn lieve Jouw grote lieve Joost. broer Joost. Joost. Oké. Okay. Nou, uh, Marleen, dus je hebt uh, het is niet... Uh, oh, nee, je hebt nog helemaal niet gezegd wat jij denkt dat het is, want er zit een spel te spelen maar we zitten nee, zo te kletsen. Nee, maar ik vond dat met Anne Haaskamp en Lutz is het, hè? Ja, ja, ja. Ja, prachtig, hè, dat familie Holland. Ja, ja, dat zijn weer mensen die het ook kunnen, hè? Die stemmen, ja. die voordrachten. Die... Maar die Bert Comber heeft het ook zo mooi geschreven. En hij, hij heeft ze ook zo goed geregisseerd, weet je. Prachtig, prachtig. Nou, okay. prachtig. Zeer nou. genoten van het. Oké, okay, nou, heel fijn. En nu mag je zeggen wie je denkt dat het is. Nou, ik, uh, ik, ik wist geen naam. Ik wist alleen van artiesten die al dood zijn... en die dan als hologram in een optreden verschijnen. In dit geval schijnt deze man Toepak te hebben geheten... waar ze dat voor het eerst mee uithaalden. Oh ja, die in het concert van Snoop Dogg en Dr. Dre uh, opeens weer opgevoerd werd. Ja. Nou, weet je, Marleen, uh, je bent heel erg warm, maar hij is het nou net niet... Maak het uit. We hebben en, even gekeken. Ik weet dat ze het, het ook met anderen gingen doen of doen. Ik volg popmuziek niet zo erg. Nee, nee, nee, oké. Okay. Dus ik weet daar eigenlijk niet zo van. gezegd, gezegd Ze is ook me die naam toepakt. Oh, right, all right. Nou, maakt niet uit. Hé hey Marleen, ik wens jou een hele fijne week. Ja, en dankjewel. tot Jij de volgende ook. keer. Ja? En we horen wel weer van elkaar. Is goed. Uh, daar ja. Dag. Nou, dat was dus niet toepak, maar nou heb ik een andere uh, oude bekende van me... die ook nog wakker is, Potjandosi. Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Ik ben weer wakker. Oh, je bent weer wakker. Ja, Nou, dat, dat verheugt me dan... dat ik je toch nog even aan de lijn heb, nu we het spel ja. zo laat spelen. Um, ik zie wie jij denkt dat het is en uh, dat is helemaal goed. Zeg het maar. Uh, Elvis Presley is wel eens een grafveilen. Ze wilde zijn graf veilen. En, nee, ze hebben het plan om hem dus als hologram te laten optreden, hè? Ja, maar ze wilden ook zijn graf veilen. Ja? Want hij heeft er maar een paar weken of zo in gelegen, twee maanden. Ja? En toen is hij naar Graceland gegaan. Oh, right. En die beheerder van die cemetery, die begraafplaats, ja? die was van plan om die tombe te... Te ruimen. Te veilen. Te veilen, ja. Maar daar zijn mensen in op, tegenop gekomen, zoiets. Ja. Ik ga je trouwens toch eventjes... Dat vergeet ik helemaal, het laatste fragment nog even laten horen. Blijf aan de lijn, Jenny. Hier je komt het ja. laatste fragment. Dus over een jaar of zo ga je op tournee. Je checkte al in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit... maar nu vlieg je de hele wereld rond. Je ticket is eeuwig geldig. Op alle podia sta je. Je bent, wel verouderd, staat in vlees en bloed naast en achter je... Het lijkt een beetje op Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray. Jij bent eeuwig jong. Je bent toont hoe je er eigenlijk uit zou moeten zien. Je hebt na je dood meer geld verdiend dan tijdens je leven. En toen had je al zoveel. Je trad nooit op buiten de VS, maar nou kan het eindelijk toch. Je bent een, een 3D-superster geworden, een pixelheld. Net zoals al je huidige collega-sterren. Die moeten toch ook meer van het virtuele dan het echte bestaan hebben? Eigenlijk ben je hun gelijke. Of nee, ze kunnen je nooit meer inhalen. Een holografische mythe ben je. Never leaving the building anymore. Nou ja, goed. Hartstikke goed, Jenny. Dank je, dank je. Dus uh, um, ik wou zeggen, uh, uh, jij krijgt twee knijpkatjes. Kan je weer aan iemand cadeau doen? Ja, ik ben ik nu een opslag gaan maken. Riet. Ja, maak maar een opslag voor wie er langskomen. Ja. Um, je had ook genoten van Sia de eerste uur, hè? Oh, die was geweldig. Met die Afrikaanse muziek. en hij. Ja, ik heb ooit van een neef van mij... die gaf me een tip van... ik moest naar Toe Arata luisteren. Ja. Dat is ook een Afrikaanse groep. En die zingen ook bekend. Ja, ja. De melodie is bekend. Ja, ja, ja, en de. Ja, precies, precies. Hoe heet het? De woordklanken. Ja. Nou, maar uh, zie je, dat is... ja, een, een, een gift. Ja, een gift. Nou, die cd's zijn ook echt prachtig. Uh, ik, ga, ik ga er een einde aan breien, want ik ga een mooie plaat draaien. Die draai, okay. uh, draai ik voor jou. En Marleen ook sterk, hè? Ja, en die draai ik voor Marleen, maar die draai ik ook voor de buurvrouw van Marleen. En voor Joost. En voor Joost, de, de grote broer van uh, Marleen, die er niet meer is. Maar ook voor zijn vrouw Vera en voor... Hun kinderen. Nou, dat is toch een hele oh, okay. mooie lijst. En het wordt een heel mooi nummer. Dat is net uit. Uh, uh, The Rough Guide to Blues Legends. En in dit geval is dat BB King en uh, uh, hoe heet het nummer nou? Het heet. Um, nou, Sugar Mama. Sugar Mama, Sugar Mama, please come on back to me. Sugar Mama, Sugar Mama, Sugar Mama, please come back to me. Yes, bring me back, my sugar baby, please ease my misery. Yes, I'm crazy about my sugar, Sugar Mama, ain't nobody else got but you. Yes, I'm crazy about my sugar, sugar mama Ain't no one else got but you Well, you got that granulated sugar, sugar mama You done made me love you too sugar sugar mama baby they've been bragging about it all over town yeah they've been bragging about your sugar baby they've been bragging about it all over town well the bootleggers want to buy it to make liquor baby but you don't want to sell them about four or five pounds yeah i'm crazy about my coffee sweet in the morning same thing with my tea i ik had nog een hele mooie van, uh, van Jens Smit uit de Terschelling. Wou ik u even meegeven, deze? Wie onderaan begint, heeft de meeste kans om te stijgen ik een mooie diepe gedachte van Jens. Um, we gaan door met het broodspoor. Eens even kijken. Ja, nou, u weet het, uh, het is uh, eigenlijk alweer elf jaar geleden... dat uh, Herman uh, van het Hilton uh, uh, stapte en dus ook uit het leven. En de verhalen saait oneindig Noord-Holland... die het bureau Hummel en de Boer een broodspeur uitzetten in Amsterdam... met verhalen over en uh, Herman... En dat kan je allemaal horen via je smartphone. Uh, vandaag uh, actrices Carine Krutzen en Barbara Veldbrugge... over de voorstelling Kamikaze... die zij maakten met Herman als piloot in een rijdende bus. En de locatie is cornelis Antonistraat 46 46-3-hoog. In 1986 speelde Herman in de voorstelling... Kamikaze van Theatergroep Hollandia in een rijdende bus. Actrices Karine Krutzen... En Barbara Veldbrugge haalde hem thuis op... om hem te laten meerijden naar Beverwijk. In de bus gingen we een uh, soort absurdistisch theaterstuk opvoeren... wat we zelf hadden gemaakt. Het waren allemaal teksten van Herman Brood. En er zaten allemaal liedjes tussen. Belachelijk absurdistische... We waren stewardessen en Herman was de steward. Dat vond hij heel erg knap van zichzelf, Herman, dat hij uh, teksten kon onthouden. Dus dat was het gegeven. De mensen gingen met ons op stap, uh, in een, alsof het een vliegtuig was, zeg maar maar dan een bus. Een bus die te pletten slaat als een vliegtuig wat, wat zichzelf met alle passagiers te gronden richt. En de, de extreme gedachten ervan, dat je, daar ging het eigenlijk over. Je moest je geweten overboord gooien, schuldgevoel overboord gooien. En risico nemen in het leven en... Uh, en dan maar ten onder. Dat was gekoppeld aan Herman Brood. Kamikaze. Herman was iemand die in een soort randgebied uh, leefde. Hè? Oh, hij leefde op de rand. Het was best een zwaar schema wat we hadden. We begonnen in Beverwijk die voorstelling. Waar mensen daar naar een café moesten komen. En dan hadden we een voorstelling van een uur in een rijdende bus. En die voorstelling deden we dan drie keer op een avond. En dat was, dat, ja, dat was best wel zwaar. Maar het leven wat, wat Herman natuurlijk leidde... was ook heel erg zwaar. En hij, ja, hij, het was, ja, je moest afspreken met hem dat hij kwam. En dat, dat was best een probleem. En dat wisten we ook van Koos, van zijn manager... Maar hij wilde, hij wilde wel gedisciplineerd zijn. Hij vond het belangrijk dat hij er was. Maar om dat zeker te weten, hadden wij we afgesproken dat we hem zouden halen thuis. Waarschijnlijk vond hij het fijn om samen met, met mensen te reizen, en niet alleen. En dat uh, ging eigenlijk altijd wel goed. Dat was uh, om de hoek bij Wildschut. Lak achter Wildschut. Volgens mij, hij woonde niet beneden. Ik geloof dat zij twee etages hadden. Twee. Het was vrij donker in het huis, een beetje schemerig. En dan gingen we met z'n drieën gingen we hem dan uh, ophalen. Het was een appartement waar ze zaten. En dan of had Xandra uh, die had dan gezorgd dat, dat hij uh, wakker was. Dat was een hele mooie jonge vrouw. Of hij lag nog gewoon echt in die coma slaapt die hij één keer in de zoveel tijd had. Dan, dan moest hij dus ook gewoon echt moest hij wakker gemaakt worden. En dat duurde nogal wat. En dan moest hij uh, bijkomen en dan moest hij uh, ja, iets eten. Want hij at dus ook heel weinig. Ik weet dat hij af en toe een biefstuk at. Maar het was er wel altijd het risico van is hij er. Maar hij is er altijd geweest. Het is nooit zo geweest dat de voorstel niet doorging omdat hij er niet was. En ik weet ook dat ik met hem nog een keer... Hij had zo'n uh, zo uh, elektrische piano nog met hem daar in die piano heb gezeten... en daar ook een beetje mee gezongen heb en zo. En dat hij ook, um, ja, qua muziek bijvoorbeeld... ik weet nog dat ik Sarah van Fleetwood Mac heel goed vond... en dat moest hij zo om lachen dat ik dat heel goed vond. Ze dus zei, dat zijn, uh, dat zijn twee akkoorden, zei hij. Ik zeg, ja, maar dat wel geniaal, twee akkoorden. Nou ja, dat vond hij, dat vond hij heel schattig dat ik dat heel goed vond... Maar hij zelf bijvoorbeeld vond weer Treintje naar Droomeland het meest fantastische nummer wat hij kende. Dat speelde hij ook altijd. Hij gaat een treintje naar Droomeland. Achter het stuur zit een olifant. Ga maar lekker slapen, dan mag je zomaar mee. Tjoeke, tjoeke, limonade naar de limonadezee. Het is een kinderliedje. Ja, wat hij ook voor Lola zong. En dan, eh, ja, dan op een gegeven moment was hij dan, eh, was hij dan weer opgelapt. En dan, ging het, dan namen we mee. In de auto. Nou. Wat kan Karin Krutzen leuk zingen? Ah, hm. Nou, dat was Karin Krutzen en Barbara Veldbrugge uh, in Broodspoor. Is gemaakt door Hummel en de Boer in opdracht van de verhalensite Oneindig Noord-Holland. Ehm... Um. Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... is weer omhoog gereisd uit het zuidelijkste puntje van Nederland... om aan Jan Emaus weer een muzikale parel te schenken. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emaus. Rex, ik uh, val meteen met de deur in huis. Hoe is het met de spam? Met de spam gaat het uitstekend. Moet ik even vertellen wat de spam ook alweer is, hè? De Stichting Promotie Achtergrondmuziek. Voorzitter... Rex van Beuningen. Penningmeester... Rex van Beuningen. Eerlid... Jan Eemans. Nou, daar word ik nog helemaal warm van, hè? Uh, moet je horen. Wat, wat wil de stichting? De stichting wil eigenlijk aandacht voor achtergrondmuziek. Uh, en, en kwaliteitsachtergrondmuziek promoten. En waardering voor al die onbekende muzici... die die schitterende muziek hebben ingespeeld. En wat ik leuk vind... we gaan eigenlijk een soort demonstratie geven, heb ik van jou begrepen. Hè? Zeker. Ik, ik, ik heb vandaag een hele speciale plaat meegenomen. Dat is een zeer, zeer zeldzame persing op het DOT-label van Arthur Guitar Boogie Smith. Waarom? Arthur Smith heeft een, een Hoe grote. Hoe heet hij? Arthur Guitar Boogie Smith. Arthur? Deze... Ja, Guitar Boogie Smith. Ja, guitar. Oké, okay. dat was zijn grote, zijn grote hit, zijn doorbraak. In uh, veel landen, En waaronder Nederland, gitarboekie. Uh, Daar dat, leid ik dan alvast even een stukje van horen. Ja. Maar dan hebben wij dus, dat is achtergrondmuziek, hè? Begrijp Zet ik. zeker, Ja, zeker. Zet hem maar even op. Maar weet je wat ook zo fijn is? Oeps. Oepsala. Daar komt weer Arthur Gitarboekie. Gitarboekie is best. Dus nou, nou wij, wij hebben een gesprek, zou ik maar zeggen. Wij hebben een gesprek. En wat is nou het bijzondere? ...van onze conversatie in combinatie met, eh, hoe heet hij nou? Arte Gitterbogismet. Kijk, het is helemaal niet erg om er doorheen te praten, Want het is, het, is, het is fijn voor het gesprek eigenlijk. Ha? Want ons gesprek was voor Arte Gitterbogiesmet niet heel erg interessant. Zelfs saai eigenlijk, hè? Eigenlijk een beetje wel. Dus daarom vind ik het ook zo bijzonder. Het, is, het stimuleert onze conversatie eigenlijk. Ja, want nu bijvoorbeeld, hè? Dan hoor ik, dus hele de verte hoor ik ineens het accentje van die piano. Ja, er komen allerlei instrumenten voorbij. Het is natuurlijk een uh, guitarboogie, dus het is uh, een, een gitarist, hè? Maar er zitten ook andere zeer capabele muzikanten bij, hè? Ik de zelf, hè? Maar zullen we even naar een ander stukje gaan? Dan kun je het verschil eigenlijk merken. Ja, kan je hem eventjes, je kan hem er ook even vanaf halen? Gewoon. En zo praten, dat is dus eigenlijk heel anders. Het zakt in. Het zakt enorm in eigenlijk, hè? Ik, ja. ik, ik weet niet eens waar ik het over, over ja. moet hebben, weet je, weet je dat? Ja, maar ik wel. Maar dit... Ja, ja, zijn we zijn ja. wel meteen weer terug, hè? Dat is toch schitterend? Ja. Kijk, en dat is nou zo dat Het wordt helemaal vrolijk. Ik, word er ik een ook, er ook. Ik, ik krijg helemaal zin om met je te praten en, uh, en, en, en te wandelen en zo. Maar uh, ja, ik... ik uh, het is gewoon ongelooflijk wat muziek eigenlijk met mensen doet. Hè. Wat een energie wordt er in dit gesprek gevonden. Inderdaad, dat is juist. Aan, uh, ja, ik, ik, ga, ik ga naar tract 3, want ik kan het haast niet houden. Oh. Nou, dat is ook weer zo'n mooie stak, hè? Even. Mee. Of weer een andere. Ik kom even naar. Ik kom even naar. Dit nummer. Zo Jan. Ja, is dit echt... is meer. Dit is gemoedelijk, hè? Dit is gemoedelijk. Je wordt er ook niet echt depressief van. Het is gewoon uh, nou, mooi. Dus eigenlijk is het ter stimulering en ter, ter, ter, ter erkenning van die muzici. Maar het is ook geweldig voor de conversatie. Hoe doet achtergrondmuziek het eigenlijk als je het verandert in voorgrondmuziek? Dan moet je hem even harder zetten, Jan. de conversatie is wat moeilijker dan. Hè? Dat, dat ik dan wel. Hoe kunnen we Blijven dan, ik. Ja, ik kan ook wel, kan af en toe even naar de volkant. Punt gemaakt? Ja, ik denk het wel. Dus Tot volgende week. Stem op de spam. <lacht> nou, ik word lid van de spam, hoor. Betalend lid. Zeker is te weten. Nou, uh, volgens mij zijn we er een beetje. Is het, is het klaar? Uh, is het uur alweer bijna afgelopen? Oh nee, ik heb, uh, uh, ik heb u nog wat te vertellen. Mm, nou ja. Oh, ja, nee, weet je wat ik zat te denken? Pijs is ja, we gaan zo nog een nummer draaien van de gast die we volgende week hebben. Uh, maar ik zat te denken: zal ik niet even leuk een gedichtje doen? Uh, een. Het vrolijk leren, mijn Spelen is leren, mijn leren is spelen, en waarom zou mij dan het leren vervelen? Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak, mijn hoepel, mijn priktol, verruil ik voor boeken. Ik wil in mijn prenten, mijn, mijn tijd verderf zoeken. Tis wijsheid zijn deugde, naar welke ik haak. Jantje zag een hangen, kleine gedichten voor kinderen. van Hieronymus van Alven. Nou, leuk. Uh, wat wou ik zeggen? Ja, oké. Okay. Uh, je kan op de website www.adelinevanlier.nl. Kun je van alles teruglezen en luisteren. U kunt ook mailen naar het Goede Leven. En u kunt mij bevrienden op Facebook. Daar heeft als het goed is. Frans is alweer een leuke foto van mij gezet. samen met, uh, met R Zia Erteken, die te gast was het eerste uur. Uh, volgende week hebben we Wiep Zichtema te gast. Nou, die begon al in de jaren tachtig met wat toen in Nederland punk heette. Hè, de band The Rousers. Uh, maar ja, nu is hij eindelijk solo en is er helemaal geen punk meer aan te bekennen. Een lied voor zijn dertienjarige dochter. Volgende week is hij te gast. Ik uh, wens u allemaal een fijne week. Uh, heb het goed. <middels> I got too much time to think Maybe I should work some more For we certainly could use the money We don't get by like before Princess wants to take dancing lessons Dancing shoes ain't cheap Had to tell her no and that she'll have to wait Now the princess weeps Princess weaves, Princess weaves, a big salty tears. Now visit me, must be my bitter heart, oh, the way the gravity pulls. I wander senseless and deadled my feet to a new set of rules. But here it is, and that's the beauty of it all. I ain't broken, maybe a little bruise. I take a hand, we walk down to the shop with one does He dancing shoes And I watch her Heeft de meeste kans om te stijgen. KRO, Nacht van het Goede Leven, kies KRO.